Branden zijn moeilijk te bestrijden omdat ze in de humuslaag zitten. Er wordt een blushelikopter ingezet en er komen deskundigen van de Veluwe die ervaring hebben met heidebranden. Ruim 500 mensen zijn geëvacueerd. 50 bewoners van een verzorgingstehuis zijn naar een ander tehuis in de buurt overgebracht. 15 mensen sliepen vannacht in een sporthal omdat ze geen onderdak elders geregeld hadden. In het noordoosten van Birma zijn de gevechten opgeleid tussen regeringstroepen en etnische Chinezen. De rebellen horen bij de militie van de Kokang, een Chinese minderheid die in de grensstreek met China woont. Sinds twintig jaar is er een staakt het vuren tussen het Birmezen regime en de rebellen. Begin deze maand kwam het tot ongeregeldheden toen het leger een inval deed in het huis van een van de rebellenleiders. Intussen zijn in het noordoosten van Birma tienduizenden Chinezen voor het geweld op de vlucht geslagen. Ze willen de grens met China over Peking en Birma opgeroepen de stabiliteit in de regio te handhaven. Het weer geregeld zonnok enkele buien, vooral in het noorden. Het vanmiddag maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Vanuit het hart van Flevoland. Dit is Radio Lelystad, 90.3 FM. We komen op de John McGrath. 1966 uit de oude doos. De Beach Boys met Sloop John B. Waarmee we zijn aangekomen in het derde en laatste uur van Rondje Lelystad. Op deze mooie en regenachtige zaterdag 29 augustus. Um, ja, ach, wat zal ik erover zeggen? Ik heb het net allemaal ook al gezegd. Ja. Uh, we hebben van allerlei uh, nieuws en uh, de bioscoopagenda... en het weerbericht en de koffieartiest. En die kolom. M column. Dat, 90.3 FM. Can't sleep, cause everything's changing. You don't want to leave things behind. blow the tears from our Genesis met Land of Confusion en Crash met sweet goodbyes. Professor André van Holk, bijzonder hoogleraar maritieme archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Geeft volgende week zondag een mini tour langs de drie scheepswrakken. De expert vertelt over de achtergronden en geschiedenis van de wrakken van de ventjager, de beurtvader en de zeehond. De mini-tour is deel van de activiteiten rondom de nieuwe vaste tentoonstelling Vergane schepen bij Nieuwland. De ventjager is het middelpunt van deze tentoonstelling. De tour begint de zesde om half twee bij Nieuwland en zal rond half. ja, nee, lees ik dat nog goed. ja echt. En zal rond half drie eindigen uh, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erf Erfgoed. U betaalt alleen de entreeprijs van Nieuwland, dus dat is 7,50 euro. Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u terecht op www.nieuwlanderfgoed.nl In het weekend van 12 en 13 september wordt in zo'n 350 Nederlandse gemeenten aandacht besteed aan de Open Monumentendag. Onze stad doet hier dit jaar voor de allereerste keer aan mee onder het motto Lelystad heeft het gemaakt. In het speciale Open Monumenten Dag magazine dat wordt uitgebracht... staan dus ook alle activiteiten die op 12 september in Lelystad worden georganiseerd. Het magazine is af te halen bij de informatiebalie van het stadhuis... de bibliotheek, de wijkposten, Bataviawerf, Nieuwland Erfgoedcentrum... de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Koekoek Pannenkoek. <laughs> Meer informatie over de dag en het programma is te vinden op www.openmonumentendag.nl. Als aftrap voor deze eerste Open Monumentendag in Lelystad wordt er op 11 september een symposium georganiseerd in de Cubus. Hier staat de jonge en toch zo veel bewogen geschiedenis van onze stad centraal. Het gaat, het gaat over gebouwen, locaties, scheepsbrakken en andere plaatsen waar die geschiedenis duidelijk zichtbaar is. Het symposium begint de 11e om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u mailen naar info@decubuslelystad.nl. We'll uh -huh.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 Is Radio Ladystad vanuit het hart van Flevoland. 90.3 FM. 40. Lekker reggae klanken, maar ja, niet van de Jamaicaanse kant. You Kingston Town. Ja, en nou uh, heb ik. Oh, ik heb nu van alles wat ik niet moet hebben. Maar ik heb gelukkig ook het goede, namelijk de bioscoopagenda. En ik begin met een Cine Utopia-film, die dus alleen op uh, aanstaande maandag te zien is. Dat is The Young Victoria. De jonge koningin Victoria heeft moeite om zich aan te passen aan de strenge etiketten van het Britse Hof. Niet alleen dat valt haar zwaar, er zijn zoveel taken die haar aandacht vragen dat haar vrijheid er ernstig onder te lijden heeft. Maar als de Duitse prins Albert op haar pas, uh, pad verschijnt, lijkt haar leven een heel andere wending te gaan nemen. Ja, en dan de film waar iedereen uh, op gewacht heeft en waar nu ook iedereen het over heeft, Inglorious Bastards. Een groep Amerikaanse soldaten die zich verschrikkelijk hebben misdragen... krijgen de keuze van hun superieuren dood door vuurpeloton... of een levensgevaarlijke missie volbrengen. En dus vertrekken de Inglorious Bastards naar het door Nazi Duitsland bezette Frankrijk... om eens flink huis te houden. Uh, let trouwens op, in verband met de lengte van de film... geldt ook hier weer een toeslag van 1,50 euro per ticket. Hij duurt namelijk zo uit mijn hoofd. Eh... Uh, 153 minuten was het, geloof ik. Uh, verder draait er nog onder andere... Heksje Lily, G.I. Joe, The Rise of Cobra... De Indiaan en Public Enemies. Ja, ik ga er toch naartoe. Ik kan niet weer staan. Ik ook. Ja. Met jou, lijkt mij. Ja, ik denk het wel. <laughs> Home on Monday, Little River Band.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 Back with you real soon Voor het weerbericht, want het is twee minuten voor half twaalf. Ja, half één. Het gaat al niet zo snel. Ja, ik niet naar, hoe snel het gaat. Uh, ja, vandaag is het afwisselend uh, zonnig en bewolkt. Kans op regen, hagel en onweersbuien zijn daar. Middagtemperatuur is rond de 19 graden. Matige tot vrij vrijkrachtige zuidwestenwindkracht 4 à 5. Vannacht koelt af tot rond de 11 graden. Maar na het morgenochtend uh, dezelfde eigenlijk is als vandaag. Zonnige periode met kans op een bui rond de 19 graden. En de wind, ja hetzelfde Zuidwesten kracht 4,5. Volgende week, periode met zon- en wolkenvelden. Vanaf dinsdag meer kans op regen- en onweersbuien. Maximaal ligt tussen 20 en 25 graden. In 1930, de hoogste maximumtemperatuur 31,2 graden. En in 1993, het kan zeer koud worden. Laagste minimumtemperatuur 4,4 graden op 29 augustus. Ja, je, oh, je had niks aan toe te voegen blijkbaar. Nee. Nee, dacht ik al. Eh, uh, ja... De koffieartiest. Dan maar. Ja, Janice Joplin. Ja, en natuurlijk haar grote hit, Me en Bobby McGee. Busted flat in Bain Rouge, waiting for a train, and I feeling near as feeling is faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just a for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 Enough for me and my bobby next to mine, freedom is just another word for nothing left to lose, nothing, that's all that Bobby left me, and feeling good was easy loud when he sang the blues, and feeling good was good enough for me, good enough for me. Radio Ladystad, Radio Ladystad. Going back to the corner, where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words.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 ZANG Ik kon wel ook even niet van mijn plaats afkomen. Maar nu wel weer. Ben ik te horen? Ja, ja hoor. dat is fijn. Net niet namelijk. Um, zeg vanavond, dan voert Gospel Gospelcore New Creation uit Jouden... een creatieve musical op bij de Baptisten in de Hoeksteen. In Lelystad dus, hè? Want ze komen uit jou, maar ze komen dus hierheen. De uh, musical Jesus at heaven.com belooft een inspirerend programma te worden van ongeveer anderhalf uur. Uh, New Creation stelt hierin de vraag of je een online verbinding met God kunt hebben. En dat alles uh, voeren ze uit in muziek, samenzang, sketch, beamerpresentatie en uh, van alles nog meer. Uh, er worden allerlei muziekstijlen afgewisseld, dus jonge oud, iedereen is welkom. De zaal is vanavond om half acht open en het programma begint om acht uur. De Toegang is gratis, maar er wordt natuurlijk wel een collecte gehouden. De hoeksteen vindt u aan de schouw 2496 en meer informatie vindt u op www.baptistenlelistad.nl en www.nieuw-creation.eu. Zoals u inmiddels ongetwijfeld weet, vindt vanavond het Stadshartfestival weer plaats. Met dit jaar een opvallende opening. Het jonge Lelystadse talent Reni Josevia is de openingsact bij de jaarlijkse muziekfestijn op het Stadhuisplein. Reni staat in september met negen andere kandidaten in de halve finale van het Landelijke Junior Songfestival. En in het verleden won de 14-jarige zanger het Kinderen voor Kinderen Songfestival. Na hem verschijnen zangeres Do met haar begeleidingsband, zanger Danny Delone het duo de Gebroeders Co en zangeres Esther Hart op het podium de toegang tot het festival is gratis. and hit the earth a sound. I feel my Radio Ladystad 90.3 FM. Kijk voor meer informatie op www.radioledistad.nl. the claw. Keep the vampires from your door. I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 purge the soul make love your Tongues of fire purge the soul make love your vampires from your door When the chips are down, I'll be around with my So blind Vorige week vertelde ik u over het huis waar Jeroen en ik op gereageerd hadden. Bij het bezichtigen bleek de woning ontruimd en dus was er nog een hoop werk aan de winkel. Desalniettemin vonden we het meteen geweldig en leverden direct na de bezichtiging al de benodigde papieren in. En toen begon het wachten. Iedereen die ik erover vertelde feliciteerde me uitbundig, maar ik probeerde niet overdreven enthousiast te worden. Het was immers nog niet officieel. Wij hebben het huis wel geaccepteerd, maar Centrada moet ons ook nog accepteren. En dan toch, veel sneller dan verwacht, kreeg ik woensdag de verlossende sms van Jeroen. Ik moest maandag 7 september vrij vragen, schreef hij, want dan ging het allemaal gebeuren. En jawel, in de brief die ik s'avonds onder mijn neus gedrukt kreeg, stond het. Die 7 september is er een officiële bezichtiging. We kunnen dan kijken of alles in de woning in orde is, vervolgens mogen we het contract tekenen en krijgen we de sleutel. Wat een euforisch gevoel gaf dat even zeg. Maar het bracht ook meteen andere dingen met zich mee. Mijn hersens draaiden overuren. Het huis zal volledig kaal opgeleverd worden. Dat wil zeggen, geen vloer, geen behang, geen verfje. We moeten dus helemaal opnieuw beginnen. Met een schone lei. Ergens is dat een prachtig vooruitzicht. En vooral allemaal heel symbolisch. Maar ook best moeilijk hoor. Want... Wat voor vloer gaan we leggen? Hoeveel vierkante meters hebben we daarvoor nodig? Gaan we behangen of schilderen? En welke kleur dan? Past dat wel bij de kast die we van mijn moeder krijgen en de bank die bij Jeroens ouders vandaan komt? En bovenal, wat gaat dat allemaal kosten? We hebben straks wel internet nodig om te kunnen werken. Hoe lang zal het duren voordat we dat in huis hebben? Oh, en ik moet nog een afspraak maken met mijn vader om een koelkast en gasfornuis te kopen. Zal het me wel lukken om twee weken vrij te krijgen voor het inrichten van het huis? Hoeveel geld heb ik eigenlijk nog op mijn rekening? Wie gaat ons helpen met verhuizen? En zo ging het maar door. U zult begrijpen dat ik niet zo goed geslapen heb de afgelopen nachten. Vooral in combinatie met de blaasontsteking die ik sinds begin deze week heb. Toch voel ik me energieker dan ooit. Nog even en we hebben een eigen huis. Helemaal zelf ingericht. En dan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 While you place the flowers in the vase that you bought today. Crosby, Stills, ness en Young. Uh, our house. Ja, en uh, dames en heren. Het is voorbij. Oh. Voor vandaag. Wauw. Wow. <laughs> ja. Deze mogen we niet nog even doordeelden? Nee, sorry. We moeten stoppen. Maar alleen voor vandaag. Want volgende week dan is er gewoon weer een nieuwe uitzending <coughs> van rondje Lelystad. En, en dan zijn we gewoon weer van uh, 10 tot 1 te beluisteren via de 90.3 FM ja. 91.1 kabel en natuurlijk www.radiolelystad.nl. En in deze uitzending hebben meegewerkt. Didi Opman. Ja en mij En uh, Jeroen Dekker. En Patrick, en? Patrick van der Hoek. Ja, inderdaad. Ja, die ja, ook dacht, nog. Ik dacht ineens van... hé, hey, er zijn wel heel veel namen. Het wordt toch erg moeilijk om op te noemen. Maar inderdaad. Ja, uh, tot volgende week. Ja, het, tot volgende uh, week. We gaan eruit met de stylistics. You make me feel brand new. never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain, precious love held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. is een legendarische datum voor de Nederlandse radio. Voor de Nederlandse radio. In 2009 kan deze datum straks aan de geschiedenisboeken worden toegevoegd als de dag van de complete metamorfose van Radio Lelystad. Vanaf maandag 31 augustus is Radio Lelystad compleet vernieuwd. Beter en nog actueler. Met iedere werkdag overdag, ieder half uur het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Weer en verkeer, afgewisseld met het laatste nieuws uit de regio en de lekkerste wereldhits van toen en nu. Ook zijn er compleet nieuwe programma's te horen, zoals Stadspraat op vrijdagavond en Amoessie zijn. Hoezo jeugdsentiment en sluimertijd op zondag? Vertrouwde programma's zoals Muziekwijzer, de Boom Talkshow, Moondance, Rondje Lelystad en Spoor 55 behouden uiteraard een prominente plek in de programmering van Radio Lelystad. De compleet vernieuwde programmering van Radio Lelystad hoor je vanaf maandag 31 augustus hier op 90.3 FM. Kijk voor meer informatie en het nieuwe uitzendschema op radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad, 90.3 FM, met het nieuws van 1 uur. Het Kluk met het NOS Journaal. De staatssecretaris Huizinga trekt 25 miljoen euro uit... voor de aanleg van meer fietssnelwegen. Dat zijn brede fietspaden zonder kruisingen... waarop fietsers snel grote afstanden kunnen afleggen. Ze zijn bedoeld om forensen uit de auto op de fiets te krijgen... Huizinga maakt het plan voor meer fietssnelwegen officieel vanmiddag bekend... bij de toertocht die is georganiseerd rond de Huelta in Drenthe. Ze hoopt dat de toerrijders ook maandag, als ze naar hun werk gaan, weer op de fiets stappen. Er zijn nu vijf fietssnelwegen, onder meer tussen Amsterdam en Utrecht... en tussen Breda en Etteleur. De komende tijd moet dat uitgebreid worden tot tien. Het kan nog dagen duren voor de branden bij Schorel onder controle zijn. Dat heeft de brandweer zojuist bekendgemaakt op een bewonersbijeenkomst...